drie uur onder Duif Nederwit, met het NOS-journaal. De Utrechtse gemeenteraad heeft zware kritiek op burgemeester Wolse, vanwege zijn optreden bij de affaire rond een weggepest homostel. Wolse zou te weinig hebben gedaan... en gisteren bleek dat verslagen van gesprekken met politie en justitie zijn vernietigd. Het debat werd om kwart over tien geschorst en pas rond kwart over twee hervat. De VVD heeft een motie van afkeuring ingediend... die wordt gesteund door het CDA en de ChristenUnie... Collegepartijen GroenLinks, PvdA en D66 willen zover niet gaan... en stellen in een motie alleen dat Wolf zijn grote fouten heeft gemaakt. Daarmee lijkt zijn positie gered, al is hij politiek wel zwaar beschadigd. De Turkse premier Erdogan heeft de betrekkingen met Israël verder onder druk gezet. In een interview met de Arabische tv zender Al Jazeera... zei hij dat de Turkse marine eventuele nieuwe hulpkonvooien voor de Gaza-strook zal escorteren...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 En het vertrouwen in zijn leiderschap is de afgelopen tijd behoorlijk ingezakt. Dan het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag is het bewolkt met hier en daar een spat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Als het de jong. Een heleboel vragen die gesteld zijn in Nachtzuster via 0800 1121 en dus nog een heleboel antwoorden die gezocht worden. Wil je bijdragen dan kan dat via 0800 1121, maar ook via omroepmax.nl of via Twitter via Apestaatje Nachtzuster. En chatten tijdens dit programma kan via www.nachtzuster.net. Maar het handigste is altijd als je gewoon even belt naar 0800 1121 en dat kan als je het antwoord weet op een van de volgende vragen. Doortje wil weten waarom op het wasbolletje... de maataanduiding niet met een kleurtje staat. Want je kunt het bijna nooit lezen. Waarom is dat? 0800-1121. En ze vroeg zich ook af hoe het zat met die aspergeboerin in Limburg... die eh, nog drie ton aan de overheid moest betalen. En toen werd haar boerderij geveild. Die bracht 1,6 miljoen op... Dat is wel iets meer dan die 3 ton. Hoe zit dat en wie krijgt dan die overige 1,3 miljoen? 0800 1121. Marcel maakt zich druk om de uh, verkeerssituatie bij Sloterdijk... bij uh, de Haarlemmerweg, de N200. Daar staat een stoplicht dat op groen springt... terwijl uh, de, zeg maar, de weg die daar overheen loopt voor fietsers en voetgangers... Uh, ook nog op groen staat... Nou, dat levert een gevaarlijke situatie op. Hij heeft het al meerdere malen doorgegeven bij de politie... maar er wordt niets aan gedaan. En Marcel vraagt zich af wat hij verkeerd doet... wat hij nog kan doen om iets aan die situatie te veranderen. 0800-1121. Jo had dus een vraag over slaolie, maar die is net beantwoord. Hans wilde weten hoe het zit met die blikjes met een touw ertussen... waardoor we kunnen communiceren met elkaar. Hoe werkt dat? Wel, 20, 30 meter kun je overbruggen puur met een touwtje en twee blikjes. 0800 1121. En als je tips hebt voor zijn uh, droge voeten of zijn psoriasisvoeten... En je hebt nog huistuin- en uh, keukenmiddeltjes voor hem. 0801121. En dan was ik net met Herman in gesprek over de groentevraag van Rebecca. Ik praat straks met hem verder, want Rebecca wil graag weten... hoe het nou toch kan dat groente in blik goedkoper is dan verse groenten. En Herman was net aan het uitleggen hoe het dan zat... met dat groente in volle bloei geplukt werden. Ik kom daar zo op terug met Herman. Maar wil jij er nog iets over zeggen? 0801121.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 Rampen bedreigen het menselijk leven. Knolra en lofs, en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en lofs, forsenieren en vrij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren Knolra en lofs, forsenieren en vrij. Buien en lagere temperaturen. Knolra en lofs, forsenieren en vrij. Libanon, El Salvador, Suriname. Knolra en lofs, forsenieren en vrij de roddel en eten, reclame. Knolra, de reclame, knolraad en schorseneren en Die Degeneratie en makelardij. knolra en lof schorseneren en vrij. Heel onze wereld wordt in woestenij, knolra en schorseneren en prijn. Halleluja! Dalen de onzetten, stijgen de lasten, knolra en schorseneren en prijn. Liegen, bedriegen, oneerbaar betasten, knoren en lof, schorsen en vrij. Vuil en verval uit de ruur in de straten, knoren en los, schorsen hier en vrij. Popidioten en voetbalfanaten, knora en los, schorsen en vrij. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen, knoren en los, schorseneren vrij. U hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knoren en los, schorsen en vrij. Duistere driften en afkooderijen, knora en los, gossen en vrij. Wie zal ons redden, wie maakt ons weer vrij? Knora en los, gossen en vrij. Overal zien wij ze groeien, de horden. Knora en los, schorseneren en vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden, knora en los, gossen en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken Knolraad en los, en prij Mensen die lasteren, schimpen en pulken Knolraad en los, en prij Mensen gespeend van gevoel en geweten Knolraad en los, en prij En wat die mensen niet allemaal eten Knolraad en los, en prij Nooit meer nooit meer keert het gedij Knolraad en en en zet u dit er dan ook nog maar bij Je zat mooi op toon hoor, Herman. Ja, het <laughs> is ook een schitterend nummer. Ik kon je horen meezingen, ja. Ja, nee, het is ook een schitterend nummer. Oh, Dokter mooi. B, ja. Dokter Anderspee, inderdaad, met knolra, lof, ja. schorsendieren. Hoe kan het toch dat jij als schipper helemaal zoveel van groente weet? En sla, nou, ik zit gewoon in de biologische brandstofbusiness. Uh, ah. Ah. En ja, dan ga je je interesseren in planten en dat soort toestanden. Ja, precies, want daar komt het geld dan ja. vandaan, natuurlijk, uiteindelijk. Ja, de En als die... voormalig natuurkundedocent oh. kan ik nog. ook het antwoord geven op de blikjes met het touwtje. Oh, ook nog. Ook nog, ja, ja, maar zo komt er verder helemaal niemand meer aan bod vannacht, hè? Nee, dat, nee daarom. Dat, maar ja, het uh... moet maar. Want, want jij zei nog over de groenten. Zei je van het? Wat zei je nou? De, de groente wordt in volle bloei. Maar de, de groente bloeit toch niet? Het bloeit eerst en dan nee, wordt het maar, toch pas groen. Als, als die volle vrucht draagt, Ja. Dus zeg maar. Neem, neem bijvoorbeeld bonen. Ja. Als die planten vol staan, dan worden ja. die dingen geplukt. Dat gaat naar een bepaalde firma met een goudkleurig etiketje. Ja. Uh, je moet de groente van tuut hebben. Ja. En dan gaat dat in één keer in die productie. En dan gaat hij die potten in. Want dan is het goedkoopste. Want hoe meer aanbod, hoe goedkoper het is. Ja. Zo simpel ligt het. Ja. En dus dan, op een uh, ander moment gaat... van het jaar, als er niet zoveel boontjes meer te krijgen zijn. Dan, uh, worden dan worden ze duurder. Ja, want um, uh, uh, ik krijg via Twitter... Wacht, ik open even de Twitter erbij dan. Want er zei iemand ook nog iets heel zinnigs. Uh, Peter 1974, en daar leid ik uit af dat Peter in 1974 geboren is. en dat hij dus op dit moment 36 is, of 35, als hij nog niet jarig geweest is. Maar uh, die schrijft: uh, van blikpotgroente wordt de hele voorraad verkocht. van verse groente wordt altijd een gedeelte weggegooid. in verband met houdbaarheid. Juist. Vond ik ook nog wel een zinnige en dat, opmerking. Dat is, de hele, dat is de hele truc. Oh. Ja, plus het feit dat ze dus uh, uh, de verse groenten ook, uh, ook moeten verschepen en uh, plukken op de, op de momenten dat er niet zoveel boontjes zijn. Ja, maar op het moment als er meer bonen zijn, ja. dan wordt die verse groente die wordt doorgedraaid, die krijgt een minimumprijs en wordt gewoon vernietigd. Ja, zonde. Dan zouden ze eigenlijk... Als je er op een veiling ziet wat daar aan, aan groenten en fruit wordt vernietigd... Ja. Terwijl dat de halve wereld niks te eten heeft. Erg, hè? Nou, daar word je echt af en toe droevig van. Maar daarom moet je dus uh, vooral groenten van het seizoen eten. Ja. Ja. ja. Dat is een goed ik ben, advies. Ik ben zelf eentje... Dat, uh, ik, ik heb zelf liever een biologisch uh, abonnement. Dan krijg je eens per week een tas met groenten van de groenteboer. En dat zijn gewoon groenten die hier in de omgeving worden geplukt. ja. En dat, uh, dat krijg je dan mee. En dan krijg je daar gewoon krijg je recepten bij, want er zitten af en toe groentes bij uh, zoals pastinaak of porselein ja. ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ja, precies. En dan krijg je recepten bij. En dan kan je er gewoon een lekkere maaltijd van maken. Ja, en je leert nog eens wat. Ja. Ja, je komt nog eens iets tegen. Ja, grappig. ja Goed. Um, uh, oh ja, um, Peter, die uit 1974 is inmiddels 37. Laat hij via Twitter weten: Hij is ja. jaren geweest hoor. Dat we ja, het even ik ben weten. 51, ja. dus. Uh... Ja, nu raak ik door de rekening helemaal uh, bomen kwijt. Nee, en uh, ja. de, de blikjes, daar kun je dus blikjes groente voor nemen. Maar je kunt ook, um, wat zit er nog meer in blikjes? Soep bijvoorbeeld, uh, soepblik nemen. En ja. dan een touwtje ertussen. En hoe kan het dan dat je elkaar hoort? Nou, als je praat. Ja. Dan beweeg je lucht. Ja. Die lucht, die spuug je dan in dat blikje. En als je dat touwtje uh, strak uh, spant, ja. dan gaat het touwtje trillen. Oh ja, het zijn natuurlijk gewoon trillingen. Ja. En dan aan het andere eind van het blikje, uh, worden die trillingen door, de, door het blikje weer omgezet in geluid. En dan kan je elkaar horen. Het is wel, wel bizar, hè? Heb je het wel eens geprobeerd? Het is geprobeerd? Gewoon een kwestie van uh, geluidsgolfjes. Ja. Die door het touwtje naar het andere blikje worden gebracht. Maar is, is zo'n touwtje dan een goede drager, een goede geleider? Kan je niet beter een stuk ijzerdraad of zo ertussen doen? Uh, het touwtje zelf voor de, dit proefje is een goede geleider. Ja. Alleen voor echte telefonie, <laughs> dan wordt het geluid omgezet in elektriciteit. Ja. En dan wordt dat door het draadje gestuurd. Ja. En dan gaat het gewoon beter. Ja. Nou, dat, uh, de, daarmee heb je eventjes wat vragen beantwoord. Maar, nou, dat vind ik leuk. Is, maar slaolie, oh, nog even over de slaolie. De slaolie is dus eigenlijk gewoon zonnebloemenolie. Dus die wordt dan, ja. wordt die dan gemaakt van 100% zonnebloemenpitten? Uh, die wordt uh, gemaakt van normaal zonnebloempitten. Ja. Die, die pitten die worden geperst, daar komt olie uit. Ja. Dan wordt er nog weer een spul aan toegevoegd. Dan komt er nog meer olie uit. Ja. En dat wordt weer gezuiverd en opgewerkt. En dan worden wat uh, uh, ja, dingen uitgehaald. Als uh, ja, vrije vetzuren. Die willen we er niet in hebben. Nee. Dus die worden eruit gehaald. Ja. En dan gaat het in flessen. En dan gaat het uh, naar de consument. Nou, ik, uh, ik dank je hartelijk. Voor ja. alle informatie op deze vroege Maak ik heb morgen. zelf ook nog een vraag. Ja, dan gaan we weer. Ja. Ja. Nou, ik, zie, ik lig hier uh, op een plek ergens in Nederland. Met je met boot of zelf? Wat zeg je? Met je schip of zelf? Ik uh, lig hier met mijn schip. Ja. ja. In een plek in, de, in Denbriel. Ja. Op die plek, daar komen heel vaak hangen jongeren. Daar heb ik totaal geen last van. Ik zelfs een goede band mee. Ja. En die gaan daar af en toe een vuurtje stoken, een beetje geintrappen. En die zijn afgelopen vrijdag bekeurd ja. vanwege het feit dat ze het gras beschadigden. Nou komt maandag komt hier een grasmaaier over ja. dat natte gras heen. Die beschadigt en pas dat het he gras. En dat hele gras dat is één omgeploegd veld. Waarom moeten die jongens een bekeuring krijgen en die grasmaaier mag gewoon zijn werk doen? Maar wacht even We er krijgen hangjongeren krijgen een bekeuring wegens beschadigen van het gras? Ja. Het moet ook allemaal niet gekker worden, hè? En er komt hier een uh, grasmaaier aan, het is nou hier het terrein waar ik ligt, het is net een ongevoed aardappelveld. <lacht> er zijn echt, er zijn echt een halve meter diepe gaten uh, geslagen. Ja. En die jongens die moeten betalen. En die, uh, die zendt die uh, de opdracht krijgt van het gat. Die kan gewoon zich gaan. Maar wat kost het dan een, uh, een boete wegens beschadigen van een grasveld? 190 euro. Nee, per ja? Geld. Ja. en is is zijn veel. gewoon. Er, er kwam daar een politiemacht aan. Alsof het binnen was. Ja. En er zijn gewoon uit die groep jongeren. Er, er waren een man of dertig jongens en meiden. En er werden gewoon willekeurig twee personen uitgeplukt en die krijgen een Ah, oh, Nou, ik vraag me af of je, dan, of je daarmee wegkomt. En ja, wat ze daar nou mee willen bereiken. Ik ben zelf naar een crucieagent gegaan van: joh, wat wil je er nou mee? Ja, maar dan weet je best wat ze ermee willen. Ja, geld. Nee, ze willen die hangjongeren niet op dat plekje. Ja, maar die jongens die worden overal weggejaagd. Ja omdat mensen zich daar bedreigd en onveilig door voelen. Ja, maar laat ik nou één ding zeggen. Ik lig hier met mijn boot. Ja, jij ligt daar. Ik weet zeker dat als er, een, als er jongens hier zijn... en er komt er een vreemde die stijger op en die aan mijn boot zit... Ja. dan zeggen: ze, hé, hey, wat moet dat? Ja. Mijn brommen staat hier op de wal. <laughs> als er een vreemde aan die uh, brommen komt zitten... En, uh, die is niet van jou... Waarom, u, waarom mogen jongeren hier in Nederland gewoon geen kans meer hebben om elkaar gewoon gezellig op te zoeken en wat te doen? <laughs> nou ja, waarschijnlijk zijn er andere mensen bij jou in de buurt die, uh, die het heel onprettig vinden en die erover klagen. Ja, Je hebt waarschijnlijk misschien. buurboten met mensen erop die het uh, griezelig vinden. Ja, nou, er lag er één boot bij me. En dat is een bekende van mij. Die heeft, uh, die heeft ook zoiets van, joh, uh, wat moet dat? Hmm. nou, dan is dat op zich een hele goede plek voor hangjongeren. Maar ja, dertig ja, man op een grasveldje. Die jongens, die deed, ik, ik ben een paar keer naar de jongens gegaan. Ze dachten in eerste instantie dat ik boos was. Ja. Ik zei, nee, jongens, ik moet alleen plassen. <laughs> en, uh, nou, een praatje maken ze, jongens. Maar ja, Wetter, wat joh, joh, joh, ga je... Jij... Wacht even, hè, maar ga je dan plassen op dat grasveldje? Nou, er staan daar ook bosjes, dus... Oh, uh... heb je geen toilet op je boodschip dan? Jawel, maar dan ontstaat mijn kat. Goed, ja. En uh, er is al een kat van mij verdronken en dat vind ik dan niet echt leuk. Nee, dat begrijp ik. Dus ik ging even die zeiger af, ja. uh, een boompje opzoeken, ja. daar tegenaan plassen. Ja. Maar, ja, wat iedere vent wel eens doet. Ja, nou, ja. En... Uh, nou, er kwam een van de jongens, uh, wanneer, heb je last van ons? Ik zei nee, helemaal niet. Ik zeg, uh, jongens, ga gewoon hier rond. Ja. En, uh, nou, even een praatje maken. Ik zeg, nee. maar alsjeblieft, ga niet te lang door, want ik moet morgen om half vier opstaan. Ja. Yeah. Nou, toen gingen ze ook weg. Ach. Kijk, en op zo'n moment valt gewoon met die jongens te praten. Ja. Yeah. Waarom moeten ze op zo'n manier nou bestraft worden? Maar jij hebt gewoon diep in je hart een, een uh, groot begrip voor hangjongeren... omdat je of vroeger zelf een hangjongere was... of graag meer rondgehangen had met La, laat andere het ook jongeren. Toen ik, toen ik zo oud was, het bestond een kreet hangjongeren niet. Nee, maar toen hing je wel. Ja, ik zocht ook mijn maatjes op. Ja, op een grasveldje. Ja, maar je had, niet, je had niet al die telefoontjes met uh, boem, boem, boem, muziek... en al dat soort dingen. Dat... Uh, het was allemaal wat rustiger. Ja. Maar ik heb nou zelf zoiets. Ik ben nou 51. Ja. Ik ben zelf jong geweest. Ik heb zelf ook fikkie gestookt en dit, dat soort dingen. En ik heb nou zelf zoiets van, if you can do this, do dit, Doe gewoon mee. Ja. Ga gewoon naar die jongens toe, maak een praatje. Ik kreeg vrijdagavond ook gewoon een biertje in mijn handen geduwd. Want ja, ze hadden natuurlijk wat drinken meegenomen. Ja. En dan denk ik bij mezelf van, waarom... Moet dit op deze manier? Ja, ik vind het ook wel een beetje... Waar is dat? Het is in uh, Den Briel. Oh ja, dat zei je. Den ja, ik ga geen namen noemen. Van? Want uh, ja, dan kan ik zelf uh, in de problemen komen met uh, ja, het bedrijf waar ik werk. Oh. Want een van de jongens is de zoon van mijn baas. Oh, ook nog eens een keer. Ja, maar voor de rest... Van die, van die jongens totaal geen kwaad, totaal geen last. Ik heb ook, want op een gegeven moment, ze ook met z'n dertig allemaal, van wij lopen allemaal wat geld bij elkaar. Ja. Toen heb ik gezegd van hier heb mijn telefoonnummer, ik doe mee. <lacht> ja, want ik vond het echt zo belachelijk. En ja. dan vraag ik me af, waarom moet dat zo? Ja. Waarom mag de jeugd van tegenwoordig, en dat bedoel ik niet je bent, maar ja. gewoon... De jongeren van tegenwoordig, <laughs> ja. waarom mogen die geen plek hebben waar ze gewoon elkaar kunnen opzoeken en gewoon hun eigen dingetje kunnen doen? Ja. Ja, het want het is... worden dadelijk allemaal goede operators, het worden allemaal goede laboranten, Verpleegtes, het maakt niet uit. Ja, nee. En daar kan ik als, als ex-leraar. Ik heb zelf dertien jaar in het onderwijs gezeten. Ja. Hier kan ik me zo verschrikkelijk giftig om maken. Ja, maar ik ga eens toe kijken, toe want er is natuurlijk echt niemand die bij de politie werkt die hier iets over gaat zeggen. Want de afdeling voorlichting ligt op één oor. Die moeten morgen weer hangjongeren op, uh, ophalen. Ja, ja. Dus, uh, maar ik ga een poging wagen. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Oké, okay. dank je wel in ieder geval voor al je bijdrage. Een ja. mooi programma wat je maakt. Oh, gelukkig. Nou, ja, dan houden ja. we het zo. Oké, okay. hey, bedankt. <laughs> Joe, dag Herman. Oké, okay, hoor. Niet te veel wild hè? Nee, dat doe ik niet. Oké, okay, doeg. Oké, okay, doeg. Doeg. 0800-1121. de Groot. Toen hij in de jaren dertig debuteerde, een bleek ditaantje in zo'n te bij je bloed, wiens leren poëzie de crisistijd tijd trotseerde, naar hoger idealen en menselijkheid op zoek werd zijn werk geroemd van alle kanten? Op zo'n talent had men al jarenlang gewacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes. En iedereen had hem het eerst ontdekt. Hij werd het middelpunt van culturele praatjes. En al was hij pas begonnen, de verwachting was gewekt. Winter is altijd een goed begin Ja, die jongen kan wat worden Ja, er zit nog heel veel in Maar van de kunst alleen kan niemand leven Dus het werd een baantje bij een grote krant. En wat die verder in zijn leven heeft gespreken met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij bouwde ondergronds in als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken. Met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp van mij nog net boven. Maar idealen had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven, was verpletterd met de kolf. De en een wonderkind van 40 dat is een Zijn debuut was niet meer vatbaar voor herhaling. En aan zijn nieuwe werk werd door geen mens getaald. Hij heeft nog jaren eenzaam drinkend zitten wachten in een hoekje van de kunstenaarssociëteit. Waar de jongens nauwelijks om zijn grappen lachen. Maar een pilsje of een borrel kon hij altijd aan ze kwijt. Ze hebben hem op zijn kamertje gevonden. Met een briefje aan zijn kinderen in zijn hand. En toen pas gaven ze dat ze hem waarderen konden, en hij kreeg een stukje in Vrij Nederland. Want een wonderkind van vijftig voldoet niet aan zijn plicht. Hij had niet oude. Er is immers geen gezicht, dus onconsequent. Bouwt de Groot en een wonderkind. Ja, uh, nou wil ik niet zeggen natuurlijk dat uh, er helemaal een wonderkind is... maar wel een mooi verhaal over de hangjongeren. En als je weet hoe het kan of uh, waarom hangjongeren een uh, bekeuring krijgen... wegens het be beschadigen van gras... dan ben ik benieuwd naar je bijdrage 0800-1121. Hans, goeienacht. Ja, hartstikke goeienacht. Goeienacht. Ja, ik geloof dat Peter 1974... Uh, voor mijn voeten weggemaaid. Dat oh ja. Over de groente van Rebecca. Ja. Yeah. Ja, nou, uh, mijn gedachte was eigenlijk dus ook dat nou ja, de, de fabrikant die het inblikt, zeg maar, uh, die koopt echt vaak hele percelen op in één keer. Die kan natuurlijk een prijs afstreken ja, die veel lager is uh, per dop edit of per boontje, net hoe je het wil. Ja. dan de groenteboer die het op de veiling moet inkopen. En yeah. natuurlijk, op het moment dat het ingeblikt is, is het houdbaar. Bijna oneindig, ja. terwijl natuurlijk de groenteboer die zal toch een percentage, een 20% ja, in, in, in de kliko moeten doen. En dat moet toch ook weer in ja, zijn winst verdisconteerd worden, zeg maar, ja. denk ik. Maar de, hoe doen ze dat nou toch, dat, dat ze precies weten, bijvoorbeeld een komkommer, hè? Ja. De, dat ze weten van de komkommer op het moment dat die in de winkel ligt, nou eigenlijk pas op het moment dat hij verkocht wordt, moet hij het lekkers zijn natuurlijk. Ja. Dus dat, nou, dat betekent dus dat nou worden komkommers natuurlijk niet echt ingedikt, denk ik. Maar nee. uh, dat, die komkommer die heeft maar een, een, een verkooptijd van, van ja, wat zal het zijn, vijf, zes dagen. Ja, dat weet ik niet en, zo goed hoe lang een komkommer Ja, Daarna goed wordt hij net mijn schoonmoeder een beetje rimpelig. En dat <lacht> dan verkoopt hij minder. Ja, precies. Ja, maar en dat vind ik dan altijd zo frappant. Want bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, waar ik natuurlijk geen reclame voor maak, maar daar liggen dus nooit een beetje rimpelige komkommers. Dus is Nooit het... De... Nee. Ja, ik zeg, als dit... Ja, ik denk, misschien kan ik hem beter stoppen. Want ik kan je heel slecht verstaan. Ik moet echt... Uh... Oh, waardeloos is dat, hè? Ja. Uh, dat ik het een ander keertje probeer. Want dit, dit, vind, ik, dit vind ik jammer. Ja. Maar uh, toch bedankt voor je bijdrage. Ja, want ik had nog zo'n goede vraag. Want ja, nou hoor ik jullie wel. Nou, je vraag kan je natuurlijk gewoon stellen. Ja. Nou, het is een hypothetische vraag. Oh. Uh, de, de eerste. Oh. En ik... Ik zou het fijn vinden als jij erop antwoordt. Hm? En daarna komt het andere vraag. Oh. Het gaat namelijk over mijn hond. Ja. Uh, mijn hond, als ik die... Uh, s'nachts uh, buiten laat... terwijl ik op bed lig... Ja, dan stroopt hij echt... Uh, het, uh, de weilanden om mijn huis... strookt hij leeg. Hij komt thuis met hazen... die hij doodbijt. Uh, uh, jonge eenden, volwassen eenden. Uh, vind jij eigenlijk... Dat ik, dat ik die hond wel naar buiten moet doen... s'avonds? Oh, goede vraag. Want het, ja, het is natuurlijk zijn natuur. Ja, maar ik ben er niet zo van, je moet de natuur zijn gang laten gaan, hoor. Nee, maar ik, ik, kijk, wat het is eigenlijk, is, het is eigenlijk absurd dat als mijn hond dat doet, ja. dat ik hem dan buiten laat. Vind je niet? Maar dat doen mensen wel met katten. Ja, daar wil ik naartoe. Ja? <laughs> ja, want dat snap ik dat niet. want uh, de mensen, Heel veel mensen met katten... Dat zijn dierenliefhebbers, dat hoor je ook vaak. En bijvoorbeeld die voorganger uh, op de radio Frankie Moss, uh, dat ging ook over, over, over de natuur en zo. En ja. toen zag de, een mevrouw een bellen, die zei ook iets over die rotkatten. Ja. En uh, uh, meteen uh, ja, sprong uh, Frank Moss in de pres voor zijn lieve katten. Ja. En dat zijn heel veel kattenliefhebbers. Ja. Uh, ja, die gooi je gewoon eigenlijk een beetje gewetenloos. S'avonds is dat de katten buiten. En als je dan met een jong haast thuis komt, of uh, nou ja, ik zie het gewoon omheen gebeuren, kievitsnesten, uh, die worden leeggeroogd wordt een kat. De kuikens worden eruit gehaald, er wordt mee gespeeld tot die dood is en ze gaan terug voor de volgende kuiken. En iedereen vindt dat eigenlijk maar goed. Ja. Terwijl als, als, als ik dat zou doen, ja, dan word ik eigenlijk denk ik opgehangen aan de hoogste boom. Als, je, uh, als jij zelf of als je de hond dat uh, zou laten kijk, doen, bedoel kijk, je? Die hond, wat ik dan even bedoel te zeggen, ja. is als een hond het doet... Ja. Ik, ja, in mijn vriendenkringen op verjaardagen probeer ik dit uh, ook wel eens uit natuurlijk. Van, ja, hoe komt dit nou? Dat mensen nee, dat alles overgoeilijker, dat die katten dat doen. Ja, ik wil natuurlijk niet je prachtige vergelijking uh, om zeep helpen. Maar het feit dat mensen daar een beetje verontwaardigd op reageren... is het feit dat een hond gewoon veel makkelijker... en zonder dat hij het zelf vervelend vindt, binnengehouden kan worden s'nachts. Ja, maar, maar, maar... Dus je vergelijking gaat een klein beetje mank. Maar ik begrijp wel jouw opmerking van... moeten mensen niet iets aan doen als hun huisdier... s'nachts andere dieren aan het afslachten is? Ja, maar en, en daar zeg je nou precies het juiste woord. Een huisdier... Ja, ik bedoel, op het moment dus dat een kat blijkt dat een kat dus eigenlijk dat het niet goed is voor die kat, dat je bij hem binnenhoudt, ja. Ja, moet je dan eigenlijk als Nederlander wel katten willen hebben. Nou, maar dat is precies wat de meeste mensen doen. Uh, gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten, zoals de kat het belieft meestal. Ja, maar dat is dan toch niet eerlijk tegenover al die andere beesten die die eigenlijk zonder reden doodmaakt. Want echt opvreten doet hij ze niet. Het is meer het spelen. En het zit ook in, in, in de aard van het beestje natuurlijk. Ja. En je kan, je kan het de kat niet kwalijk nemen. Nee, maar wat moet je dan doen? Alle katten opsluiten? binnenhouden? Nou, eh... Uh... Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, maar dit is eigenlijk, daar is niet echt, denk ik, een antwoord op. Want nee, dan is de nee. volgende stap, dan moet je alle vossen in kooitjes gaan zetten. En dan moet je alle nee. spinnen oh, nee, in kooitjes dat, gaan zetten. Want die... ik, dat, vind ik, dat vind ik wat anders. Want vossen, die komen we vrij voor in de natuur. Die hebben hun plek in Nederland. Katten komen van oorsprong niet uit Nederland. Die hebben wij hier naartoe gehaald. Ja. En voor ons plezier, zeg ja. maar. Wij ja. hebben er plezier aan overdag. Ja. En straks mag die lekker zichzelf uitgeleven of alles wat groeit en bloeit... En dan steeds weer boeit. Ja. Ik bedoel, om een voorbeeld te geven, een boer die, die krijgt een, uh, een premie. En dat vind ik een goede zaak, hoor. Maar die krijgt een premie als hij zoveel kievitsnesten uh, brengt, zeg maar op zijn land. Als hij gaat maaien, ja. dan, dan markeert hij de nesten, zodat hij eromheen maait. Ja. En vervolgens komt die kat s'nachts. En op het moment dat de eieren uitgebroed zijn, de kuikers zitten op de grond. Verzande kuikers, jonge hazen, jonge, jonge grutto's, uh, jonge kieviten, die worden opgevreten. Ja. Er wordt mee gespeeld al ze dood zijn. Het is nog een hele akelige dood ook. Een waarom... beest eigenlijk, hè? Katten. Nou, nee, die katten niet. Nou, hoe? Nee, wat, natuur. want in Afrika, of de landen waar katten normaal, of katachtige grootte normaal voorkomen, waar ze vandaan ja. komen. Ja. Daar moeten ze het doen om te overleven. Ja. En dat is ook een goede zaak, klaar. Ja. Want op het ja. moment dat er minder aanbod is, zijn er mindere katten. Maar wat er bij ons gebeurt, is dat de katten die worden eigenlijk zeg maar, volgedaald met blikvoer. Ja. Ja, en vervolgens worden ze s'avonds naar buiten gegooid... zodat ze kunnen gaan spelen, want het zit toch in de natuur van die kat. Dan kunnen ze gaan spelen. En ja, ze spelen met die beesten. Ze brengen het naar het basis. als, als, als, als ja, blijk van waardering, zeg maar. Het beestje is dood. De kat vreet hem niet op, want je hebt tenslotte zijn, uh, nou ja, die dingen met de uh, Maar ik bedoel, dus, dus, dan is je wat, vraag eigenlijk... Hoe, hoe maken we katten duidelijk dat ze eens moeten ophouden met andere beesten afslachten? Nee, nee, nee, oh. want die kat kan niet helpen. Mijn vraag is, hoe ja. maken we nou katteneigenaren eigenaren duidelijk... Ja. dat ze die dieren gewoon binnen moeten houden? Ja, maar dat kan echt niet. Nee, maar waarom? Maar kan het dan wel dat hij uh, een, uh, een jong haas het huis komt brengen... dat hij die, die dood Ja, maar dat is net zoiets als wij... Dan moet je je ook heel erg druk maken over het feit dat jij... als je buiten loopt, dat je mieren dood trapt. Ja, maar kijk, en eigenlijk is mijn vraag nou precies uh, wat jij doet... Als ik morgen mijn hond buiten laat en, en, ja. en, en die, die vreet een kat op. Dat is de natuur van die hond. Ja. Dat weet het niet eens. Ja, maar dat... er is heel simpel iets aan te doen zonder dat je die hond schade toebrengt. En dat is? Gewoon je hond binnenhouden. Ja, maar, maar wat is dan? Waarvoor mag die hond dan niet zijn natuur volgen? En die kat wel. Wat is die hond dan minder dan die kat? Nee, het feit is gewoon dat je een hond dat heel makkelijk, dat je een heel goed uh, heel makkelijk een hond daarvan kunt weerhouden, maar een kat daarvan weerhouden... is praktisch onmogelijk. Wel, als je hem binnenhoudt. Nee, maar dat kan niet. Je kunt niet de kat... Daar worden katten over het algemeen heel maar ongelukkig het... van. Nou, en dat ben ik al met je eens. Dus waar ik nou eigenlijk naartoe wil... is het nou eigenlijk niet tijd... dan eens een beetje minder met die katten gaan doen. Dat we de kat als huisdier afschaffen. Uh, dat is... Je moet kiezen uit. Twee kwaden natuurlijk. ja. Maar, maar, maar wil jij op je die... geweten... Ik denk, gemiddeld, er is een keer een Engels onderzoek geweest... en er kwam geloof ik neer op 48 miljoen zangvogels per jaar in Engeland... Uh, die het leven laten voor uh, de natuur van de kat, zeg maar. Maar ik denk dat als iemand één kat heeft... denk er eens bijna wat die kat elke nacht doet. zijn leven lang, dag in, dag uit. En waarom? Omdat wij zo graag... zo lieve spinnende poes naast op de bank willen hebben. Ja. Is het dat ons waard? Maar, wacht even, wat was dan ook weer jouw argument... dat de vossen wel gewoon door het bos mochten lopen die, en mochten stropen? Omdat die, en, die vos, omdat die, vos die, die hoort hier thuis. Ja. Die wordt in het wild geboren. Die moet dat doen voor zijn voedselverdiening. Maar hoe lang moeten die kat hier wonen voordat ze hier ook thuis horen? En een, een, ja. een wilde kat? Ja. Een wilde kat, dat is wat anders. De echte wilde kat, die komt geloof ik nog in Limburg voor. Daar hoor je mij niet over. Ja. Die moet dat doen om te overleven. Maar de katten, die het, uh, de huiskatten zeg maar, ja. en dan huis in dit geval is aanhalingstekens, ja, die hoeven het om te spelen, want die hebben het niet nodig voor te overleven. Oké, okay, dus die, we moeten uh, eigenlijk de kat als huisdier afschaffen? Nee, mijn oh. vraag is van, is de prijs die de dieren in het wild betalen, is uh, die prijs uh, het waard, zeg maar, dat wij als mensen katten kat in huis willen? Ja, maar dat is een, dat is een, uh, een meningsvraag, hè? Nou, kijk, ik, ik, ik, zo zijn er meer vragen, denk ik. Uh, ik. Nee, ik verbaas me echt. Ik vraag me echt af, waarom dat wel en die hond niet? Ja. En dan niet dat ik het die hond ook gun. Maar ik vind, ik vind het niet een verhouding. Als je kijkt hoeveel dieren er dan eigenlijk geofferd worden, zodat wij mensen katten kunnen houden. Ja. Dat ik... Ik, ik, ik ben zelf ook gek op katten, daar gaat het niet om. Maar ik zie wat ze doen in, in het veld. Ja, ik, ik, ik, ik twijfel gewoon een beetje, maar dat is dan lastig... want ik snap ook wel jouw opmerking van... is het leven van al die vogels en muizen minder waard dan het leven van een kat? Ja. Maar ik... ik nou, toch... nee, niet het leven van een kat. Want die kat is voor zijn leven er niet van afhankelijk. Nee, precies, maar... Niet, niet, niet in Nederland, en dat is die ze wel. Ja, nee, en, maar, en die, maar het is meer het, van het levensgenot van een kat. Want als je gaat zeggen van en, iedereen die een kat ja. heeft, moet hem binnenhouden... Het is het levensgenot van de mens. Ja. Die wil een kat. Ja. En ze gaan ermee akkoord dat dat gewoon heel veel uh, zangvogeltjes en, en weidevogels... en hazen en jonge konijnen het leven kost. Maar wat maar, nu, als we even een hypothetische vraag van mijn kant. Kat, ja. Als we nou zeggen het mag niet meer. Je mag ja. gewoon geen kat meer als of, huisdier. Nee, sterker nog. Ja. Officieel, bij wet mag het ook niet. Huh? In, in de Flora- Fauna-wet staat en uh, uh, die is van kracht sinds 2002... in de Florene-Foudenwet staat letterlijk... dat iedere iedereen Nederlander die een dier bezit... moet in alle tijden voorkomen... dat dat dier andere uh, dieren of mensen verwond of dood. Heerlijk. Sterker nog, als ik, als ik kwaad zou willen... en ik zie dat de kat van de buurman uh, met een jonge haas thuis komt... Ja. dan kan ik een klachten heet dat, indienen... En dan dus, zou die officieel vervolgd kunnen worden daarvoor. Goh. Het gebeurt alleen niet. Nee. Dat, dat, dat is ook niet te doen. En het gaat mij nou ook echt niet om die anderhalve muis of die anderhalve kieviet. Maar het gebeurt zo op grote schaal. Je woont ja. in een Rijd ja. uh, Rij je eens door een polder. Kijk eens om je heen wat je in het gras ziet langs de kant van de weg. Snachts. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Je Ik zit veel s nachts eigenlijk alleen maar langs de kant van de weg. Ja. Je ziet zoveel katten. Ik, ik, van het werk, van het standplaats waar ik begin... tot aan waar ik woon, dat is 25 kilometer, en ik lieg niet. Ik tel dan zeker nou, tussen de de 10 katten, nacht in, nacht uit. En dan rijd ik nog flink door ook, zeg maar, want ik wil lekker naar mijn bed toe. En dat is in heel Nederland. waar al die katten zitten, die zijn lekker aan het roven... terwijl het niet nodig is voor het overleven van die kat. Maar stel nu, ik, ik begrijp je verhaal. Ik vind zelfs dat je best wel een punt hebt... Maar stel nu dat we zeggen van het mag niet meer. Ja, dat hebben we gezegd. Democratisch, maar goed, stel. Ja, en nou, dan? We zouden dat gebod gaan... Nou, en dan? Ja, wat doen we dan met al die katten? Eh. Uh, ja, dat vind ik een goede vraag. Nou, als we nou eens begonnen met uh, de katten die we hebben... Is dat, kijk, als je een dieper één kat heeft, heeft dat, dat scheelt al. Want hoeveel mensen hebben er niet drie, vier of 5? Ja, ja, ja, ja. Daar beginnen we al mee. Is dat nou nodig? Zoveel dus we moeten dat? beginnen met een... Uh, uh, eigenlijk, als we het praktisch aan willen pakken, moeten we beginnen... Met... Het ja, reguleren. Regu regu ja, met de verplichte castratie van alle katten in Nederland. Nou nee, de, de, de vrouwtjeskat hoeft niet gecastreerd van mij. <laughs> nee, maar de, dat ja, kan nee, het niet, ik maar dat niet, maar het van goed. alle katten in Nederland. Nou... eh. Uh... Ik denk, ik, denk dat, ik denk dat het zou schelen als de mensen er zijn. Dat is ook eigenlijk een beetje de reden dat ik toch dit verhaal van had. Dat de mensen er een beetje meer van bewust worden wat die dan nou eigenlijk doen. En dat is niet, dus ze weten het wel, maar ik heb toch het idee dat de mensen graag aan de andere kant op kijken, omdat het hun eigen dier betreft. Ja, dat is ook wel waar, maar het is ook een praktisch onoplosbaar probleem. Wacht, wacht heel eventjes, uh, uh, uh, Hans, want uh, uh, Willem belt. Ja. Die kan er vast nog iets zinnigers over zeggen dan ik. Willem? Ja, hallo. Zeg het eens. Nou, ik, uh, ik vind het een beetje overdreven wat ik hoor over uh, hazen en zo. Het komt inderdaad wel eens voor dat uh, gedomesticeerde katten, huisdieren dus, dat die uh, voor hun uh, baasje als uh, uh, dank uh, voor de goede verzorging een, uh, een muis of een vogeltje uh, meenemen naar huis. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Maar uh, wat het uh, belangrijkste is, uh, je, je moet gewoon uh, s'avonds, uh, als het donker uh, begint te worden, je kat niet meer uh, naar buiten laten. Uh, je hebt van die kattenluikjes, die kun je afsluiten. En als ze dan binnen zijn gekomen, dat ze er niet meer uh, uit kunnen als het gauw donker is. Willem, kan, kan Willem ja. mij verstaan? staan? Ja. Ja. ja. Willem, mag ik vragen waar jij woont? Ik woon in Hilversum. Oké, okay. woon je in een in, in, uh, Phoenixwijk? Woon je in het centrum, woon je aan de buitenkant? Uh... Dat is niet zo moeilijk gevraagd. vraag. Nee, ik, ja, ja, ik weet niet wat het ermee te maken heeft. Nou ja, omdat je in de natuur, als je meer in de natuur woont, meer katten buiten ziet uh, op jacht dan uh, midden in de stad, denk ik. Oh ja, nee, het is, in, het is gewoon in, uh, ja, in de bebouwde komst. Ja, en, en, en dat, ik kan je uit ervaring vertellen... Ja. dat katten uh, regelmatig jonge hazen meenemen. Sterker nog, ik had een verhaal van mijn schoonzus. Die had een kat die uh, met jonge hazen steeds aanvalt. Zij heeft hem naar het ziel gebracht. Ze heeft ze verteld. Joh, ja, dit is het probleem. Ik, ik, ik, ik woon in het buitengebied. Ik kan dit echt niet meer aanzien Ik heb het erbij verteld. En vervolgens is die kat uh, via een omweg... weer op een voerderij terechtgekomen. Oh. Maar waren dat... zijn dat geen, uh, geen wilde katten? Dus nee, nee, nee. Dat zijn gewoon katten die overdag... lekker in, in de vensterbank liggen te zonnen... en s'avonds lekker op pad gaan. Ja, ja maar daar bedoel maar, ik ook mee. Dat zou eigenlijk allemaal mensen... Ja, wat, doen. Jij, wat jij zegt ben ik helemaal met je eens. Van ja, houd ze alsjeblieft... Houd ze, ja. s'nachts binnen. Ja, nou ja dat is dan. Voor houd ze voor Dat de doen de is kennis van, van mij. En leuk. Iedereen die je kent doet dat. Uh... Ja, nou, geloof me. En ik, ik, let er maar eens op. Let er maar eens op hoeveel katten je s'nachts en s'avonds buiten zitten. Nee, ja, ik hou mijn kat op, ook niet binnen ja, hoor, s'nachts. Nee, daarom. Maar, maar, maar als dit met jou, misschien nog 6 miljoen andere Nederlanders. Ja. En, en stel, probeer het je voor, uh, ja, uh, voor te stellen: uh, al die Dierenlijtjes, zo moet te zeggen, op een grote hoop. Van vannacht. Van alleen vannacht al. Terwijl, als er eens een keer die ergens... Nou, en dat vind ik op zich vind het ook wel goed dat daar aandacht besteed wordt. Maar op het moment dat er in een bos, dat was in Groningen of zo... Er ...werden nestkastjes uh, vernield door de jeugd... ...dan is dat nieuws. Want dat is toch wel verschrikkelijk. Ja, ja maar... maar ja. ja, nee, ik snap wel, dan is er opzet in het spel. Ja. Maar indirect zijn alle katten-eigenaren die hun kat s'nachts buiten laten... Ze doen hetzelfde, alleen ze hebben een handlanger die het doet. Maar Hans, ben jij vegetariër dan? Ik ben jager. Sterker nog, ik ben jager. En ik hou van dieren. Nou, nu snap ik het helemaal niet meer. Waarom niet? Nou, omdat ik mijn kluts kwijt ben. Joh. Hoe kun je nou uh. dit verhaal houden en daarna zeggen dat je zelf jager bent? Nou, ja. <laughs> dus, uh, waarom zou dat niet kunnen? Nou, jij zegt dat katten niet s'nachts naar buiten mogen om, uh, om, om, om, um, uh, om dieren mee te besparen. Nee, zinloos, zonder dat daar uh, enig ja, nut uh, aan de grondslag ligt. Ja. Het is puur spelen. Uh, met, met een bolletje wol doen ze hetzelfde. Voor die kat is dat hetzelfde bewijs van. Ja. En, en, ja, en jij, als, en jij als, gaat. Ik ga altijd eten op die op jaagt, denk ik. Ja, ja? Wat, uh, nooit bij de slager geweest. Ik bedoel, wat, wat bij mij op tafel komt thuis, dat is het, het, het puurste scharrelglees wat er bestaat. Ja, ga ja. je echt... Jij, gaat, jij schiet iets af en dat eet je thuis op. Ja, inderdaad. Dat hebben we gezien. Maar dat is toch ook niet nodig? Ben jij vegetariër, Astrid? Nee. Nou, maar dat is het. Wat jij misschien eet, dat haal je bij de slagen Dat is iets nou ja, wat, wat lange tijd op stal gestaan heeft. Misschien af en toe in de wei gelopen heeft. En vervolgens doodgemaakt wordt. Ja. En wat ik doe... Is iets uh, wat uh, van een vrij leven heeft. Dus eigenlijk uh, het scharrenvlees uh, bij je uitstek. Ja. Ik maak het dood. Ja. En dat is ook al iets. Want ik denk dat als de meeste mensen in Nederland die wel vlees eten nu het zelf zouden moeten doodmaken, dat we een stuk meer vegetarisch zijn. Dan werd ik ook vegetarisch, ja hoor. Dan snap je wat ik bedoel? Dus ja zo erg aan op het moment dat ik een dier dood maak om op te eten. Nee, nou ja, maar, nee, maar ik snap niet, jij, als jij een dier dood maakt om op te eten, wat niet ja, nodig is, is het niet als, erg, maar je vindt het wel erg als katten een, een, een, een nee, kieviet afslachten. Nee, als, als, als het een verwilderde kat is, dus die geen baasje meer heeft, ja. en dat moet doen om te overleven, mijn zegen heeft die. Nee, nee, maar jij bent en niet verwilderd, en je hebt een baas, en je, en je uh, hoeft niet te overleven. Nou kan ik, nou, ik doe heel erg mijn best, maar ja. Nou kan ik het niet helemaal volgen. Nee, dat gebeurt ik me toch wil, niet ik, vaak. Nee, maar nee, ik, ik moet, Ja, je wilde een eind te maken. Ik nee, een... ik wilde helemaal geen eind te maken. Nee, dat uh, nee, klinkt trouwens helemaal kast, raar uit je wil er mee en de dieren waar hij op jaagt, uh, dat is soms... Uh, Die dienen een nut. Ja. Nee, maar goed, als ik ga jagen ja, bijvoorbeeld, twee, twee, twee, verschillende, twee, als, twee, als het morgenmiddag dingen. Dingen. lekker weer is... Dus ja. dat bedoel ik met dat het regent en dat is een beetje waard. Dan ja. ga ik samen met mijn zoontje, dan stap ik bij mij over het hekje Ik loop de polder in, menig weer Op het moment dat ik twee eenden kan schieten, dan doe ik dat. Dan ja. schiet ik bij voorkeur alleen de woerden, dus ja. de mannetjes eenden. Ja. De vrouwtjes eenden laat van rust, want die hebben het al zwaar genoeg van de vorse. Ja. Uh, daar doe ik iets goeds mee, denk ik. Waarom? Ik weet niet of het wel is opgevallen. Dus in het voorjaar, de verhouding het mannetjes eenden en vrouwtjes eenden is geef. Hoe komt dat? Ja, door ook toch een beetje de, de roofdieren in Nederland, de, de vorst. En ik denk toch ook dat het kan. Uh, de vrouwtjes enen worden van het nest afgehaald door de, de, de, de vorst bijvoorbeeld. En de mannetjes zijn die vliegen weg, die worden minder snel gepakt. Dus de verhouding is scheef gegroeid. Dat betekent dat ene die, die vormen paardjes, uh, de blijven woorden over, dus mannetjes enen. En die gaan zeg maar op het moment dat het vrouwtje op eieren zit... gaan die woeren, die vrijgezelle woeren, die vrouwtjes enorm lastig vallen. Want die willen ook wat natuurlijk. Dat is, dat is ook ja, de hormonen. Oké, okay, nou, het heeft dus allemaal nut. Maar uh, los okay. daarvan heeft het ook voor die kat nut natuurlijk. Ja, of het nou uh, spelen of eten is, voor hem heeft het nut. Dus wat ik nou niet begrijp is waarom de vergelijking niet opgaat... als ik zeg dan jij wel, uh, dat jij wel dieren... Nou, die is... Ja, dieren mag doden en de kat niet. Ehm, de eerste, dat zal ik denk wel een hogere hoge hoor. Maar de eerste ben ik nog van mening dat de mensen altijd een stapje hoger op de ladder staan dan de dieren. Ja. Nou ja, maar dan kun je toch ook van mening zijn dat katten gewoon nog weer een stapje hoger op de ladder staan dan honden? Ja, vind je? Ja. Ach. Ja. Oké, ja. dus we zetten de kat op één, de hond op twee, wat komt er op drie? Ehm... Um, kavia. Oké, okay. dus mijn hond mag rustig kavia's opeten. Omdat hij op drie staat? Ja, want die, ja, die hond is toch meer dan, dan, dan die kavia? Nee, maar daar zou je ook kunnen stellen dat ik rustig jouw hond op mag eten. Uh, als hij oud is en jij hebt er belang bij... Ja, dan heeft hij nog net ja. <laughs> Als je honger hebt wel afgesloten. Nee, het is wel <laughs> mooi, Hans. Ik vind het heel mooi, want je vertelt ook heel begeesterd. Maar eigenlijk zou jij graag God willen zijn. Ach nee. Jawel, je ach. wil graag beslissen wie maar... wat mag doen. En wie, wie, wie wel nee, iets mag... Ja. Heb, heb ik iemand iets verboden in dit gesprek? ja. En nog eventjes, ik, uh, over, ik zou echt God niet willen zijn, want ach, ach, die heeft het zwaar te verduren. Nou ja, dan misschien niet God zelf, maar wel eentje die het een beetje voor het vertellen had. Nee, nee maar ik heb, toch niet, heb je mij horen zeggen, mensen mogen hun katten niet meer buiten doen? Nou, ik geloof wel dat het een beetje de strekking was. Nee, mijn strekking is van, laten de mensen voordat ze hun kat buiten doen, s'nacht... Daar maar even je, over nadenken. Realiseren wat er gebeurt. Probeer ja. het voor te stellen, uh, nou ja... Stel dat die drie beestjes doodmaakt die nacht. Dat die de volgende dag bij je op de stoek liggen. En de nacht erop weer en de nacht erop weer. Ja. Maar je ziet het niet. Nee, maar ik begrijp je en... heel goed. Alleen ik, ik vind het vergelijking een beetje mank gaan. Ook omdat ik dan vind... Um, uh, dat je dan... Op een gegeven moment, ik ben dus niet van 'laten natuur zijn gang gaan.' Daar ben ik echt niet van. Maar dan zou je dus wel, als je, als je hier echt iets aan zou willen doen, dan moet je ook bijvoorbeeld spinnen van gaan tegenhouden dat ze muggen en vliegen doodmaken. En dan moet je, weet je dan? Nee, Astrid, maar die ja. doen dat om te overleven. Nee, ik... dat is niet ja. helemaal waar. Natuurlijk wel. Ja, in de basis wel. Maar dan is het met katten. Is het... Dan moet je weer de grens gaan leggen met dat het overleven is. Of plezier. Of de natuur. Of een drang. Of... Dat wordt ik ook vind... een beetje lastig. Ja, ik vind. Een, een dier mag een ander dier doodmaken. Als hij dat doet om uh, te overleven. En dan, ja, maar niet als die het doet uit zijn instinct. Dat nog is overgebleven uit de tijd dat hij het moest doen om te overleven. Uh, dan vind ik. Dat de dat mens moet ingrijpen. Dat wij mensen, omdat wij die katten willen hebben, dat we zoveel mogelijk moeten verkopen. Ja, nou ik denk er nog even over na en uh, misschien dat er ja. nog mensen met een zinnige reactie over kunnen bellen naar 0800-1121. Hey Astrid, even ja. waar het programma echt over gaat. Vorige week was er een man die vroeg iets over waarom mensen horloge links dragen. Ja. Is er eigenlijk nog een antwoord opgekomen? Uh, ja. Oh, oké. Okay. Ja, nee. maar nou, nou maak je het me heel moeilijk, want ik kan natuurlijk niet iedere keer in het programma vragen van de afgelopen weken weer gaan behandelen. Nee. Want dan is het een zoek, maar de basis was, er waren verschillende redenen voor. En ja. één reden die klonk mij heel plausibel in de oren, dat was dat je als je uh, een horloge moest vroeger opgewonden worden. Juist, ja, oké. Okay. Nee, duidelijk. Dat was, want ik had namelijk nou gebeld met antwoord en ja. ik zou teruggebeld worden en dat is niet helemaal goed gegaan. Oh. Nee, maar ik was gewoon nieuwsgierig. Nee. Ja. Ik wens je nog een prettige uitzending. Okay. Ik hoop, het enige wat ik hoop is dat mensen een beetje nagebeent hebben. Ja, en weet je wat ook ja, nog kan? Een kat binnen binnenlaten s'avonds. De kat binnen binnenlaten hey. s'avonds en als dat niet kan... wat dan ook nog een advies is, is een belletje omdoen bij de kat. Ja, maar dat is nu ook weer op het ja. moment dat die jonge kievitskuikers in dat nestje zitten... Die horen het belletje al aankomen en die denken, oh. daar gaan we. Daar gaan we. Oh, verschrikkelijk. He, nee, dus, dus, dus, ik, ga, ik ga het een beetje visualiseren en dan ga ik ophangen. Uh, oh. Er zijn drie tyfietschkuiters: Pietje, Jantje en Flusje. Ja. Eerst wordt Frustje gepakt. Ja. Pietje en Jantje huilen, huilen, huilen. Al ja. versit de komt die dat weer. Ja. Daar ga Jantje ook. Eén voor één. Zo gaat het. Ja, nou ik zou het nu echt. Je zou me helemaal mee hebben als je niet net had verteld dat jij ondertussen gewoon Bambi rustig af gaat schieten of uh, ja, Donald. Dat, dat is het andere verhaal natuurlijk. Ja. Als we Bambi niet afschieten, ja. dan zit hij bij jou. Als jij terugrijdt naar Kampen, is de kans groot dat hij dus uh, bij jou te de motor De Bambi komt. tegen mijn bumper zit. Nou, dat vind ik ook heel vervelend. Nou goed, Hans, we gaan afronden. Misschien dat er Dank nog je. mensen zijn die er uh, een bijdrage over willen leveren. Dat kan 0800-1121. Dankjewel, Dank je. Hans. En dankjewel, Willem. Dag, dankjewel voor je geduld. Jo, goeienacht. Dag, Dag. Dag. Geduld noemen ze dat. Ja, 0800-1121. What's left to show? I don't know. I don't mind. There's nothing to find. No kind of sign. I don't mind. I know they say the evidence is real. Anyway, it's not the way I feel. dogs, cats and dogs, cats and dogs. Steve Wynn was dat. En Cats en Dogs. Naar aanleiding van het verhaal van Hans. Jeffrey, goeienacht. Goeienacht. als zit met Jeffrey uit Amsterdam. Hallo. Ik had die antwoorden. Allereerst gaat het over de heet dat de, de, de belastingdienst of de executieverkoop van de Aspergerboerderij. Ja. Meestal ja. gaat belastingdienst meer opbrengst doen dan het eigenlijk de schuld is. Als we wel kosten moeten, maar als we de deurwaals inhuren, veilingmeesters, een zaaltje, om die veiling te houden staan en de rest wat dus overblijft, dat is pure winst, dus spinkassen. Ja, en ik had het nog via de Twitter en de chat kreeg ik inderdaad, doordat ik zelf even niet aan gedacht dat, uh, dat er misschien nog een hypotheek op het huis zat. Het is ook zo, want in principe als je hypotheek wordt beëindigd, moet je toch een boete betalen, Ja. Dus dat kan ook aardig in de papier lopen. Ja, dus je hebt nog kans dat zelfs, zelfs dit pand nog niet eens die drie ton oplevert. Dit is wel een typisch, het is een soort kwestie van vraag en aanbod. Ja. En thuis, de tweede antwoord was over die groenteprijs. Ja. Die fabrikanten kopen in groot op dus kunnen korting bedingen. Maar meestal, als het dus via een winkel gaat, worden ze gescheiden welke zijn er zijn. En dus iedere dag wordt ze op de veiling, groenteveiling een algemene prijs bepaald. Want dus als je iedere dag als je naar zo'n auto gaat, is iedere keer de, de kiloprijs anders. Ja, maar ja, ze zijn ook in de winkel soms verschillend of regelmatig verschillend. Dat heeft te maken met de groenteveiling. Want ieder morgen wordt dus geveild bij die groenteveiling, bijvoorbeeld in West-Nederland... Dus die op, die op die prijs, die gaat hier nogal bij de supermarkt. Omdat ze dus iedere dag nog maar moeten inkopen. Ja. En nou. het derde antwoord was over die heer over die Schipper met het gas... Het punt als het gras weggaat, dan gaat dus hele oever wegzinken in het water. Dus vandaar mag je dus geen vuurtjes togen, want anders een bosbrand ontstaat of een duimbrand. Oh, Terwijl maken te met pure veiligheid. En want als er geen gassen zijn op de dijken, dan zou dus door de wind het zand in de aarde wegwaaien. Dus dan stroomt er de hele pool over. Dus vandaar dat de politie een beetje streng is. Oh, dus hij heeft ze gras nog hard nodig als die daar ligt met zijn schip? Ja, tegen wel nu in deze tijd met die klimaatvelding, is het wel belangrijk oh. dat je goede waterwering hebt. Hmm. Nou, dan uh, had een waarschuwing misschien op zijn plek geweest, maar verder uh, maakt het iets meer duidelijker. Uh, ze hebben, duidelijk. ze hebben toch geld nodig. Ja, dat snap ik. Ze hebben geld nodig om nieuw gras aan te leggen. Nee, Dank om, je. Om ook aan de Grieken te geven. Oh ja, ook moet naar Griekenland. Ja. Dank je wel, ja, Jeffrey. <laughs> Bedankt, hè? Oké, okay, succes met de uitzending. Oké, okay, tot de volgende, de volgende keer. tot de volgende keer. 0800-1121. Ik zeg het gewoon nog maar een keer. Het is een volstrekt gratis telefoonnummer. En je kunt het bellen met vragen, antwoorden... of je mening over katten als huisdier. Ja, waarom ook niet. Uh, dus blijf bellen. Vooral nog twee uur te gaan in deze aflevering van Nachtzuster. 0800-1121.